Joop, Alth, ja. Manda en ikzelf dus. Fijn. Wie is voor een tijdschrift dat alleen uit artikelen bestaat? Sien, Elsje, Vreek, Mark, Bart, Tchitski. Joost? Ik onthoud me liever. Je weet het niet. Inderdaad.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 Nee, nog Sherry. Denk jij dat dat uh, genoeg is? Dat moet genoeg zijn. Dat dacht ik toch ook. Nou, we moeten niet meteen een stempartij van maken. Zo, op het nieuwe tijdschrift zullen we dan maar zeggen. Heeft dat al een naam? We denken over het bulletin. Pff, je <lacht> gaat wel <lacht> bescheiden. Maar Alfa, moet je zelf weten. Nou, dan moet je mij toch eens vertellen.